5 uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit in nieuws en koop. Pensioenfondsen moeten investeren in schoolgebouwen. Goed voor de fondsen en de scholen. En hij is weer terug in het politieke debat in België. Diab Aboujaja met de nieuwe partijenoprichting. En nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. In een onderzoek naar grootschalige wapenhandel... heeft de politie twee leden van motorclub Kings Syndicate aangehouden. Ze werden de afgelopen weken met vijf anderen gearresteerd. Bij doorzoekingen van tien panden zijn een vuurwapen, munitie en drugs gevonden. Alle verdachten van wapenhandel zitten nog in de cel. Eerder werden al klachten van de handelaren op klanten van de handelaren opgepakt. Kings Syndicate is een relatief nieuwe motorclub... die bestaat uit onder andere voormalige leden van No Surrender.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 Vorig jaar zijn er ongeveer 15.000 particuliere huurwoningen bijgebouwd... maar dit blijkt dus nog steeds niet genoeg om het tekort in de steden op te lossen. Vanwege doorrijden na een aanrijding waarbij een voetganger zwaar gewond raakte... is een man van 24 uit Breda aangehouden. Hij zat al een celstraf uit voor twee onbekende delicten. Het slachtoffer is blij dat de man is aangehouden, vertelt zijn moeder. Hij had het er eigenlijk niet anders over als over die dader. En dat was ook niet bevorderlijk voor zijn herstel... En nu heeft hij dit gehoord en uh, ja, hij zegt ik uh, ben zo blij met dit nieuws. De politie gaat ervan uit dat er twee mensen in de auto zaten toen het ongeluk gebeurde. Het is niet duidelijk of de aangehouden man de auto bestuurde. In een Rotterdams huis is 620.000 euro aan contant geld gevonden. Het zat verstopt in vier boodschappentassen. Ook vond de politie een vuurwapen, munitie en dure horloges. In Amsterdam is een jongen van 17 aangehouden... op verdenking van het achterlaten van een handgranaat... bij een café vlakbij het Leidseplein. Dat gebeurde vorig jaar. De politie denkt dat hij bij de groep hoort... die later ook een handgranaat neerlegde bij een ander Amsterdams café. De luchtkwaliteit in één op de zeven Nederlandse huizen is slecht. Volgens het Longfonds zit er te veel fijnstof in de lucht... wat benauwdheid en vermoeidheid kan veroorzaken. Het komt vrij bij koken en het branden van kaarsen of de open haard. Seksisme en bedreiging van vrouwen op sociale media en internetplatforms wordt zelden tegengegaan door de grote techbedrijven. Uit onderzoek in Frankrijk blijkt dat Facebook, Twitter en YouTube na klachten van vrouwen berichten soms wel verwijderen, maar dat gebeurt maar in 10% van de gevallen. Carnavalsliefhebbers hebben in de Tweede Kamer een petitie aangeboden... waarin wordt, ervoor wordt gepleit om het carnavalsfeest... onder de officiële vrije dagen te laten vallen. De indieners gingen onder begeleiding van veel muziek... en feestgedruis naar het Kamergebouw. Tot Utterdam, van Brabant tot Limburg... en zelfs tot in Groningen. Iedereen heeft ons geholpen. En dat is precies waar carnaval om gaat. Gewoon even samen bij elkaar lol maken, plezier, ambiance... neem het allemaal niet te serieus, lekker lachen. Daar gaat het om. Leven is al serieus. Om een onderwerp op de agenda te zetten van de Tweede Kamer zijn 40.000 steunbetuigingen nodig. Op de lijst stonden ruim 170.000 handtekeningen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft al aangegeven dat het geen taak is voor de politiek om dit te regelen. Weer nog. Vanuit het Noordwesten komen er wolkenvelden opzetten. En vannacht vriest het overal. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend een vlokje sneeuw in de kustprovincies. Morgen wisselend bewolkt met soms ook wat zon. Overdag wordt het 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee. En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Wijnand-Zwaan. Het is wat drukker dan normaal en dat komt door ongelukken. Um, vooral rond Utrecht loopt het op verschillende plaatsen vast. En nu ook in het noorden van het land. Op de A6 Emmeloord richting Jouren. Voorknopend Jouren, een kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrijgegeven. nabij nou bij Woerden, na een ongeluk. Maar ja, de file is nog wel lang. 15 kilometer vanaf knopend Gouwen met een uur vertraging. Op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam. Tussen rotterdam alexander en Schiedam Noord 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorken, drie kwartier vertraging bij Werkendam. Daar is de rijbaan weer open, 14 km. En op de A28 Utrecht richting Zwolle, 14 km via tussen Soesterberg en Nijkerk. Ook daar is de rijbaan weer vrij.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 Veel scholen hebben te kampen met achterstallig onderhoud. Dat is al jaren bekend. Je ziet ook dat bijvoorbeeld 10% van de kinderen in Nederland in het basisonderwijs zich niet prettig voelt op de school. vanwege het gebouw. En dat zijn zomaar 160.000, 170.000 kinderen in dit land. Ja, dat kan in mijn ogen niet zo blijven bestaan. Nadia Moussaid. Nieuws en Co. Vochtige schoolgebouwen met schimmel aan de muren. Al jaren klagen veel scholen dat hun gebouw een opknapbeurt nodig heeft. Maar daar is geen geld voor. Dat probleem hebben ze ook op het Huygens, College, of Huygens Lyceum in het zuiden van het land. The and out the school. Dit schoolgebouw in Eindhoven is jarenlang niet opgeknapt. Terwijl dat wel werd beloofd. Ja, je komt hier als brugklasser op school... en uh, dan wordt je verteld dat er een nieuw gebouw gaat komen. En daar ja, verheug je je dan op en dan neem je... Uh, genoegen met wat er nu staat, maar nu gaan wij allebei van school en nu staat het er nog steeds. Linde en Marlijn doen inmiddels eindexamen, maar die nieuwe school is er nooit gekomen. Uh, heel veel dingen in het gebouw zijn gewoon versleten en daar wordt als school niks meer aan gedaan, omdat we de verwachting hebben dat we een nieuw gebouw krijgen. En hier op het dak, uh, er zit een gat in het raam en daardoor elke keer als het regent ligt er allemaal water ja, in, de, in de hal of uh, staan er allemaal emmertjes om het water op te vangen. In de zomer kan het hier bloedheet worden. Dit is dus een van die lokalen waar uh, de temperatuur heel slecht beheerst kan worden. Dus in de zomer zijn hier heel hoge temperaturen bereikt... en zijn er ook klasgenootjes van Merlijn eh, flauwgevallen. Maar geld voor een airco is er niet. Omdat er geen nieuwe investeringen meer worden gedaan. Uh, ons gebouw is al zes jaar afgeschreven. Uh, dus er wordt niet meer geïnvesteerd. Ja. En afgelopen zomer zat hier ook een uh, wespennest. Daar hebben ze ook weg moeten halen. Nou, hier uh, zijn bijvoorbeeld beschimmelde kozijnen te zien. En uh, ramen die al jaren niet meer open gaan. In de zomer is het warm, maar nu, in de winter... Is het juist heel erg koud? Hier komt, hier komt vaak tocht uit en dat zit ook in de lokaal. Dus blijft de winterjas nu aan? Ja, in het begin van de winterperiode wel, want dan uh, staat de verwarming nog niet aan. En ons gebouw is echt uh, allesbehalve goed geïsoleerd. Toch kijken Linde en Marlijn terug op een fijne schooltijd. In materieel gezien is onze school echt geweldig. We hebben betrokken docenten, tolerante leerlingen. Alleen uh, <coughs> dit schoolgebouw doet geen recht aan die kwaliteit. Iedereen ziet dat er hier iets moet gebeuren, maar niemand doet er iets aan. En nu is er een oplossing in de maak naar verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Wat is het idee, Marleen? Ja, het idee is dat pensioenfondsen en verzekeraars... op grote schaal schoolgebouwen gaan opkopen en opknappen. En ze willen graag vaker investeren in beleggingen in Nederland. Dat zeggen ze al vaker. Maar dan moeten die investeringen natuurlijk wel stabiel en lange termijn zijn. En scholen die hebben juist weer investeerders nodig... om het gebouw eens even goed flink op te knappen. Ja, en dat achterstallig onderhoud en al die problemen... die kwamen op de agenda bij Bernard Wientjes van de bouwagenda. En hij vindt het schandalig dat er zo weinig aandacht is... Voor dit probleem. Het grootste deel van de Nederlandse schoollokalen... is gewoon echt ongezond. Eigenlijk zouden de ouders het niet meer moeten toestaan... dat kinderen in dat soort toestanden opgeleid worden. Daarom heeft hij de pensioenfondsen, schoolbesturen... en de gemeente bij elkaar geroepen. En is hij met een voorstel gekomen. Pensioenfondsen kopen verouderde scholen... die niet duurzaam zijn en ongezond zijn. Zij verbouwen die scholen of... Breken ze af en bouwen nieuwe scholen. En ze verdienen hun geld dan dat ze dus deze scholen voor 30 jaar verhuren, inclusief het onderhoud, inclusief de verduurzaming van die scholen. Ja, dat gebeurt nu eigenlijk al. Heel veel uh, overheidsgebouwen hier in Den Haag ook bijvoorbeeld, waarvan die ministeries, die zijn dan al in handen van uh, pensioenfondsen of verzekeraars. Uh, en die, die hebben dan het vastgoed in handen. Maar ook bij andere kantoorpanden gebeurt het vaker. Maar nu is het dus het idee dat ook scholen daaraan gaan geloven... mits dat natuurlijk op hele grote schaal lukt. Ja, precies, want één school is natuurlijk niet lucratief en interessant... voor een pensioenfonds. Nee, klopt. Die, die fondsen die hebben natuurlijk miljarden in kas... en daarmee moeten zij investeren. En die zitten er dan ook niet echt op te wachten... om eh, tientallen losse investeringen te doen van een paar miljoen... en dan overal een beetje gezeurd te hebben. Daarom eh, ja, het zien zij liever gewoon het in bosjes in vele grote getalen. En school als huurder ja, is voor hun wel gewoon een stabiele lange termijn investering. En dat is gunstig en ze willen investeren in Nederland. Uh, ja, al met al maakt dat voor hun aantrekkelijk. Mits dus kan in bosjes van, uh, ja, denk dan echt aan 100 tot 200 scholen. En dan pas willen ook de pensioenfondsen als APG of PPGM ook echt meedoen. Dan is het haalbaar. In België gebeurt het al. Mm -hmm. Daar staan inmiddels 200 spikspunten nieuwe scholen gebouwd met geld van de pensioenfondsen. Jeetje. Maar worden, betekent dit dan bijvoorbeeld dat pensioenbestuurders uh, straks schooldirecteuren worden? Ja, dat is natuurlijk waar scholen voor vrezen. Dat ze de macht verliezen en dat de pensioenbestuurder straks de baas is. Uh, Willem-Jan Brinkman hij adviseert pensioenfondsen met wat te doen met al dat geld. En hij zegt dat fondsen totaal niet die ambitie hebben. Nee, dat, is, uh, dat zal nooit de ambitie zijn. Nee, dat is uh, een financiële belegging voor de pensioenfondsen. En het lesgeld, gaat dat omhoog? Of de huur van de school? Nou, dat is anders georganiseerd. Nu uh, hebben ze onderhoud. Ja, als het dak lekt, dan ga je het dak repareren. En uh, je hebt een stroomrekening en dat soort zaken. Terwijl in zo'n programma spreek je een uh, periodieke vergoeding af die gewoon vast is. Dus dat geeft meer zekerheid uh, voor de scholen. Uh, en zou ook niet meer moeten zijn dan als je het vergelijkt over een lange termijn. Ja, nu zit het anders. Op dit moment zijn de meeste scholen in handen van de gemeente. En als het gebouw dan echt toe is aan nieuwbouw... als er echt een helemaal nieuw gebouw moet komen... dan moet de gemeente dat betalen... en moeten zij daar geld voor gaan vrijmaken. Maar voor al het onderhoud, bijvoorbeeld als je schimmel of vocht hebt... Ja, dan uh, is de rekening uiteindelijk voor het schoolbestuur. Eigenlijk is echt niemand echt verantwoordelijk... dus moet het schoolbestuur dan gaan betalen. Ja, en het idee is dus als je die pensioenfondsen laat inspringen... Ja, dan kan je die rekening ook bij hun neerleggen. Dus dan hoef je dat, uh, dat gat in het dak ook niet zelf te betalen als schoolbestuur. En zitten de schoolbesturen zelf hierop te wachten? Nou, niet iedereen is enthousiast. Uh, sommige scholen zijn erg sceptisch. Ze zijn allereerst vooral bang dat die huur omhoog gaat. Want nu betalen ze geen vast huurbedrag. Ze betalen af en toe zo'n flinke rekening, rekening voor zo'n uh, dakreparatie. Maar de vraag is, wordt het duurder als je gewoon elke maand een bedrag huur betaalt... of als je af en toe een hele grote fikse bijdrage doet om iets te repareren. Dat is de vraag. Toch denkt Windjes dat, dat hij genoeg scholen kan vinden die mee willen doen. En eind dit jaar hoopt hij al met de eerste resultaten te komen. Goed, dankjewel Marleen Roy. De Belgisch-Libanese opiniemaker Diab Aboujaja... maakt zijn entree in de Belgische politiek. Vandaag lanceerde hij zijn partij B1. Correspondent Sander van, de Hoorn, Sander van Hoorn was erbij. Sander, waar kunnen wij in Nederland Aboujaja van kennen? Nou, meest recent van Zomergasten, waar hij te gast was, wat heel veel discussie opleverde, omdat Abu Jarja uh, vooral uh, veel kritiek heeft als Libanees uh, op Israël. En uh, nou ja, dat debat is in Nederland gevoerd, maar in België is het een publicist die uh, regelmatig hard uithaalt naar alle kanten. En daar kun je hem ook nog van kennen. Je kunt hem ook nog kennen, maar dan moet je wel heel erg lang uh, in de geschiedenis teruggaan, begin van deze eeuw. Toen uh, was hij nog een stuk minder grijs. Toen was hij de aanvoerder van de Arabische Europese Liga. Een uh, van oorsprong Belgische beweging die ook uh, zijn tentakels uitsloeg naar Nederland. Die opkwam voor de rechten van Arabische moslims. Nou, uh, AEL, daar hebben we natuurlijk inderdaad. ook naar gevraagd. En ja. hij erkent dat hij inmiddels wat uh, is aangekomen. Wat grijzer is geworden. En dat is ook het moment, zegt hij. Om misschien dat leven als publicist en activist achter me te laten. En een gooi te doen naar de plaats waar de beslissingen worden genomen. En ja, dat is in gemeenteraden en uh, in parlementen. En en waar staat deze partij voor B1? Hij staat voor een beweging, willen ze benadrukken. die uh, luistert naar de achterban. Uh, daarmee implicerend dat uh, de bestaande politieke partijen dat niet doen. En de achterban, ja, dan richten ze zich voornamelijk op jongeren en uh, allochtonen. en een combinatie daarvan. En ja, dat doet je dan meteen uh, denken aan de beweging Denk. Maar wat er achter de tafel zat, uh, dat was ook eigenlijk rijp en groen bij elkaar. Dat waren allochtone uh, Vlamingen, dat waren autochtone Vlamingen. Er zat zelfs een uh, Marokkaanse bij die geboren was in Nederland, ja, en die vertelde dat uh, er toch echt weer naar de mensen geluisterd moet worden. Dit is voor, wij moeten weten wie dat ons volk is. Wij moeten uh, terug het volk als één geven. En dan en, met name de jongeren, de allochtonen? Ja, niet alleen maar allochtonen, autochtonen, allochtonen, alle jongeren. Dus ik ga daar geen, uh, ja, ik ga daar geen sticker op plakken van allochton, autochtone. Nee, gewoon alle jongeren. Uiteindelijk, wij zijn de toekomst. Zij zijn de toekomst en ja, je zag al wel bij de presentatie van die partij... dat uh, ze richten zich op een doelgroep die wij in Nederland kennen van, van Denk. Ja, en daar hebben ze toch ook wel een beetje uh, dezelfde problemen... als die ik herken van de oprichting van Denk. Neem nou bijvoorbeeld het standpunt over uh, Turkije... Uh, uh, aan de ene kant uh, hebben ze als linkse beweging best wel wat aan te merken... op uh, hoe Turkije omgaat met de oppositie. Aan de andere kant, daar zit een deel van de mensen die op je moeten gaan stemmen. Dus die wil je ook weer uh, vriend houden. Nou ja, misschien herken je uh, die spagaat uit de beginperiode van Denk. Diezelfde spagaat die zie je bij deze groep. En uh, in Nederland hebben we natuurlijk al meerdere partijen... met mensen met een migratieachtergrond. Je noemde net al Denk en de NIDA natuurlijk. Hè? Die zijn ja. op gemeentepolitiek al uh, bezig. Heeft Diyarb Abouzajar daar nog naar gekeken? Zeer zeker en uh, misschien ook van geleerd, want ik wierp hem natuurlijk voor dat uh, beginnende partijen in het algemeen uh, natuurlijk uh, soms moeite hebben om mensen te recruteren, dat mensen vechtend over straat gaan. Ja, daar heeft hij naar gekeken, maar vooral ook naar het, het, het gedachtegoed en uh, hij bewondert, zegt hij, de Nederlandse partijen wel degelijk. Uh, ja, op, op tot zekere hoogte wel. Ik denk dat, dat ik inderdaad mij ook herkende bij dat die frustraties daar uh, leefden. En ik denk vanuit de behoefte... Ja, zijn we zeker vergelijkbaar. Maar daar is het niet zo goed mee afgelopen. Die hebben ruzie gekregen, onvoldoende kandidaten kunnen vinden. Heel erg verdeeld over bepaalde issues, Turkije bijvoorbeeld. Ja, kijk, ik denk dat dat bij nieuwe partijen bijna onvermijdelijk is. Hè? Die kinderziektes enzovoort. Ik denk dat de partijen moeten beoordeeld worden... niet in een, binnen het eerste jaar van hun oprichting of het tweede jaar. Maar men moet de tijd krijgen om een beetje uh, te groeien en, en sta, stabiel te worden stabiel te worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Aanvankelijk in uh, vooral Vlaamse grote steden... willen ze zich uh, kandidaat stellen. Die gemeenteraadsverkiezingen die zijn uh, aan het einde van dit jaar. Volgend jaar heb je dan landelijke verkiezingen. Daar willen ze ook aan meedoen. Ja, Kijken of ze die tijd krijgen. Want in België zal deze partij, ondanks de verscheidenheid... toch vooral bekend uh, gaan worden als de partij van Abu Jarja. En dat is een gekende en vaak ook omstreden persoon hier. Goed, we gaan het volgen. Dank, Sanne van Hoorn. En de verkeersinformatie met Wijnald Zwaan. Het is duidelijk drukker dan normaal, vooral door ongelukken. Een paar zaken vallen nu echt op. De N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep is dicht tussen Haarlem en Hoofddorp. Na een ongeluk levert flink wat vertraging op daar in de omgeving. We is juist een aanrijding geweest op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij de afrit Rijzen. Daar staat 10 kilometer achter. Verder is de A12 weer open bij Woerden vanuit Den Haag. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Kwartier vertraging bij Ter Heide. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 maar zout de landen van bluff en gijke arnaert. In de wijk Westeler Brink in Enschede wordt een proef gehouden... die ouderen en jongeren makkelijker met elkaar in contact moet brengen. Studenten van de TU Twente onderzochten in verzorgingshuis de posten... hoe ze de technische kennis die zij hebben in kunnen zetten voor ouderen. De ouderen gaven aan dat één ding bovenaan stond. Contact met de buitenwereld. En zo ontstond een machine. App een oma heet hij. En hij staat op een centrale plek in het verzorgingstehuis. Nou, hier in de huiskamer van de posten staat een uh, curieus kastje. Aan de voorkant deurtjes, daar zit Mark nu voor. Die zit van ons te programmeren. En aan de achterkant, ja, een brievenbus... Een ouderwetse brievenbus. Wessel, dit is hem, de penpal. Wat kun je ermee? Uh, wij jongeren zijn heel erg gewend om met de telefoon en digitaal berichten te sturen naar elkaar. Het gaat allemaal heel vlot, heel snel. Maar er zijn nog heel veel ouderen die het uh, niet kunnen. die niet goed met een telefoon of tablet overweg kunnen. En zij kunnen door middel van een handgeschreven brief kunnen zij in feite een appje sturen naar een mobiele telefoon en de penpel is daar de tussenkoppeling tussen die zowel de digitale kant kan verwerken als de analoge kant kan verwerken en op die manier een connectie weet te maken tussen de digitale en de analoge wereld. Mark, heb je even? Uh, ja. ja, ja? <laughs> Hoe weet je dat? Dat, ze, dat ouderen dat graag willen? Um, nou, we hebben gesproken met een uh, heel aantal ouderen en. Uh... En ja, een heel groot deel weet al wel hoe ze om moeten gaan met uh, telefoons en computers. En dat, uh, ze kunnen het allemaal wel, maar heel veel mensen vinden het uh, ja, niet zo prettig. Uh, als je naar buiten loopt, dan heb je nog niet meteen contact natuurlijk. Uh, dus uh, het is uh, een extra mogelijkheid. De bedoeling is dat de hele wijk mee gaat doen, hè? Inderdaad, voor de, de eerste, eerste paar uh, testen die we gaan doen... is het de bedoeling dat de wijk waar de verzorgingshuizen zitten... Uh, betrokken kan worden met activiteiten van uh, bijvoorbeeld de posten waar we nu zijn... En ouderen die behoefte hebben om uh, lekker een gesprekje te voeren met, uh, met wijkbewoners om zich heen. Ja, lekker op hun eigen manier uh, die contacten kunnen leggen en lekker brieven kunnen schrijven naar elkaar. En die andere lekker kan appen, ieder precies, op zijn manier die kan hebben. Appen. Ja, precies. Lekker uh, die twee werelden met elkaar verbinden. Lijkt het jullie wat, appen? Enorm leuk. Ik ben bijzonder onhandig. Komt een bericht aan? Oh, ik hoor een stamp hierin. We hebben een berichtje van Kiara gekregen op dit moment. Chiara? Chiara is een meisje wat uh, aan de overkant zit ja. uh, in de basisschool. Hoi, oh, wat leuk. Hoi, opa. Alles goed? Kunnen wij komen om jou te feliciteren? Groetjes, Kiara. Nou, nou, schrijf maar een antwoord dan. Zo, pakt een pen. Hallo, Chiara. Wat leuk dat je me feliciteert. Je... Je bent van harte welkom. Opa van Rees. Maar dan moet hij in de machine. Ja, ja. ja dat ziet opa ook ja, En als het goed is heeft Chiara op dit moment een, een appje op de telefoon binnengekregen. Leuk hè? Of niet? Ja. Ik snap er geen hol van, maar wat leuk. Mevrouw Braspenning, u weet een beetje wat hier allemaal te doen is in de posten. Zeker. Er zijn een heleboel mensen die uitstekend uit de voeten kunnen, denk ik... met computers en apps en weet ik wel allemaal of niet. Ja, ik denk dat je een groep hebt die, die het nog uh, ja, zo, een soort angst heeft. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar die het eigenlijk het liefst buiten de deur... zin zelfs. Ja, zeker. Ja. ja, die het eigenlijk ook niks van wil weten. Als je erover begint, dan wordt het ook gelijk uh, weggedrukt. Je hebt een groep, denk ik, die uh, uh, nou, het een beetje uitprobeert. En er is een groep die volledig uh, uh, mobiel is en uh, uh, zelf appt. En, ja. Uh, ja, eigenlijk alles zelf doet. Ja. Jullie hebben best wel kleine lijntjes met de universiteit. Hè? Want ze komen wel vaker hier. Ja, ze komen uh, sowieso één keer per jaar met een hele grote groep studenten. Wat wij zelf heel mooi vinden is dat ze er uh, niet iets bedenken achter een bureau of op papier, maar dat ze gewoon hier in gesprek gaan met onze bewoners... Uh, uh, over uh, ja, waar loopt u nou tegenaan in het dagelijks leven... en waar kunnen we u nou weer helpen. En je merkt dat studenten heel enthousiast terugreageren. Het fijn om eindelijk te weten voor wie we iets doen... of voor wie we iets maken. Dus uh, ja, bevalt heel goed. En de bewoners vinden het ook leuk. En zo bij jullie allemaal goed? Ja, ja. fantastisch. Zo, so, wel en keer zijn komen kijken... naar wie ze nou eigenlijk uh, appjes gestuurd hebben. Ja. Yeah. Nou, die mensen hebben jullie dus uitgenodigd voor het carnavalsfeest. Ik ga. Ja, ja. Gewoon bij hen staan en uh, wat ze kan zitten en zo. Ja, ja? Zeg maar, waarom app je die en, en bel je niet gewoon of zo? Waarom, waarom vinden jullie appen zo? Omdat uh, gaat het gaat veel sneller ook. Ja. ja. Wessel, um, ja. iedereen wil weten, als ik het erover heb, waar kan ik dit kopen en hoeveel kost het? We zijn in overleg om hier uh, gebruikstesten mee te gaan doen uh, binnen het verzorgingshuis En zodra we eigenlijk alle, ja, alle foutjes die er nu in zitten... Uh, daaruit weten te halen. Dan gaan we meer richting de productie werken. En dan gaan we kijken of we ze ook echt uh, kunnen gaan toepassen in het, uh, in het echte leven. En hopen daarmee uh, een heleboel mensen gelukkig te maken. En dat was een reportage van Trudy van Rijswijk. Zometeen, het geneesmiddel Spinraza tegen een zeldzame spierziekte wordt niet vergoed. We praten er zo uitgebreid over. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. Veel tevreden gezichten in de Duitse politiek. Merkel en Schulz hebben een akkoord gesloten. Je zit te werken achter je computer. Je bent gegevens aan het invoeren. Nee, Wacht.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 ja, het is bijna half zes, Fijn dat en nieuws in komen. we gaan eerst naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. In een onderzoek naar grootschalige wapenhandel... heeft de politie twee leden van motorclub Kings Syndicate aangehouden. Bij huiszoekingen werden een vuurwapen, munitie en drugs gevonden. Kings Syndicate is een relatief nieuwe club... waarin ook voormalige leden van motorclub No Surrender zitten. Onder de 250 vrouwen die de Amerikaanse sportarts Larry Nasser misbruikt... is ook een Nederlandse vrouw. Ze hockeyde vanaf haar 17 op topniveau aan de Michigan State University. Toen zijn opliep, kwam ze terecht bij Nasser... die haar meerdere malen zou hebben aangerand. De KNVB heeft de internationale spelregelcommissie gevraagd... om te kijken naar een afgekeurd doelpunt van Roda JC... in de kwartfinale van de Bekertoernooi. De Limburgers kwamen in de slotfase van de wedstrijd... tegen Willem II op voorsprong... toen het doelpunt door de videoscheidsrechter werd afgekeurd. Uiteindelijk verloor Roda na strafschoppen.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 We gaan naar het weer met Marco Verhoef. Wat zijn de vooruitzichten naar nou, ja, vannacht om te beginnen? Ja, om te beginnen met vannacht gaat het gewoon weer flink vriezen. In het zuidwesten, min 2, dat valt misschien wel mee. Maar in het binnenland, min 5 tot min 7, hebben we het gewoon weer over matige vorst. We hebben op veel plaatsen helder weer. Hier en daar komt wel wat bewolking voor. Met name in het noordwesten op dit moment. Maar het blijft wel gewoon droog. En een wisselend bewolkt beeld met heldere momenten en wat wolkenvelden hebben we in de nacht op de meeste plaatsen. Krabben morgenochtend? Ja, dat kan wel. Zeker in het westen en noordwesten van het land. Want daar is de lucht ietsjes vochtiger geworden. Niet meteen zo vochtig dat het ook echt glad kan worden op de weg. Maar dat je eruit morgenochtend weer dicht zit, ja, dat is best mogelijk. Dat zal in de loop van de ochtend morgen overigens weer gaan verdwijnen. En dan lopen de temperaturen iets op. Als eerste in het westen komen we boven nul. Dan halen we 4 graden. En langs de oostgrens wordt het een graad of 1. Oké, okay, en de rest van de week? Ja, morgen hebben we dan in eerste instantie hier en daar wat bewolking. In het binnenland lost dat meest op. Vrijdag gaat er van het westen uit wat sneeuw vallen. Dat zijn geen extreem grote hoeveelheden. Maar 1 tot 3 centimeter, vooral in het westen en zuidwesten van het land. Dat is wel mogelijk. Ja, dan uiteindelijk liggen de temperaturen wel iets boven het vriespunt. En in het weekend komen we wat makkelijker boven, boven, die, boven dat vriespunt uit. Met 5 of 6 graden. En de kans op vorst in de nacht neemt ook eens af. Dus langzaam maar zeker lopen we dan toch weer een klein beetje uit de winter. Goed, dankjewel Mark. En dan gaan we naar het verkeer met Wijnand ja, Het is een beetje een rommelige avondspits door ongelukken. Met name rond Utrecht en in het zuiden van het land. Zo ging het mis op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Er staat bij Bodegraven nog 10 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. Ook de andere kant op ging het even mis bij Woerden. Daar is de rijbaan weer vrij. Er staat wel file vanaf knopend Lunetten. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij de afrit Markelo. 10 kilometer met een half uur vertraging. Rondom Knoop het Hooipolder in het zuiden van het land is het wat drukker. Op de A27 en de A59 had voor een deel te maken met een ongeluk op de A27 vanuit Breda bij Hank. De weg is vrij, nog wel fiedig vanaf Oosterhout 9 kilometer. Een kenner zei laatst, waar andere automaten alleen zijn gemaakt voor comfort in de file, lijkt de BMW Steptronic ontworpen voor puur rijplezier.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 Het middel Spinraza tegen de zeldzame spierziekte SMA... hoeft voorlopig niet vergoed te worden uit de basisverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Bruins voor Medische Zorg. Het instituut vindt dat eerst de prijs met 85 omlaag moet. Het middel kost nu 270.000 euro per jaar per patiënt... en het eerste jaar ongeveer het dubbele. Minister Bruins gaat onderhandelen met de fabrikant... om tot een lagere prijs te komen. Als dat lukt, zou het middel wel vergoed mogen worden vindt het Zorginstituut. Het gaat dan om 104 kinderen onder de 12 jaar met SMA. Thijs leidt aan een zeldzame spierziekte. Zijn moeder legt uit wat het medicijn betekent voor haar zoon. Het stabiliseert en hij komt dus verder niet achteruit. Zijn spieren vinden verder geen achteruitgang. En het betekent dat hij daardoor dus ook ziekenhuisopnames... in de toekomst kan voorkomen. Zijn ademhalingsspieren beter of stabiel blijven... dat het niet verder achteruit gaat. Ja, ze begrijpt helemaal niets van de beslissing om de medicatie voor Thijs niet te vergoeden. Ik, ik, kan, daar, ik kan daar niet bij. Ik, ik snap dat niet. Nee, ik, ik ben heel blij dat ze zeggen van het werkt, dan moeten ze komen. Maar het geld moet niet een blokkade zijn. Na jaren van onderzoek en waarin de medicijnen bewezen dat het werkt, dan moet het er komen. Lude van der Pol leidt het expertisecentrum voor SMA in het UMC Utrecht. Meneer van der Pol, wat vindt u van het advies van het Zorginstituut? Ja, goedemiddag. Ik, uh, goedemiddag. Nou, ik denk dat het, uh, het, het uh, commentaar net al een heleboel zei. Um, het komt niet helemaal als een verrassing. Twee weken geleden was de vergadering, de openbare vergadering van het Zorginstituut... Um, ik ben blij, zoals u al zei, dat uh, nu gezegd wordt dat het is een middel dat uh, effectief is. En het is ook belangrijk dat dat ter beschikking wordt gesteld voor de behandeling van patiënten. Ja. Um, het is nu natuurlijk wel aan de minister en aan Barjie, het bedrijf, dat het uh, middel uh, op de markt brengt om tot overeenstemming te komen over wat voor beide partijen een acceptabele prijs is. Ja. En, uh, en maar wat, ja, dat, wat vindt en u wordt, van het dat advies? Wordt, dat, dat, dat is de volgende stap. En wat vindt u van het advies dat ze, dat ze eerst gaan wachten tot, de, tot er een lagere prijsafspraak is? Nou ja, Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het bijna eh, laten we zeggen, onoverkomelijk is... als de, de verschillen tussen wat het bedrijf wil hebben voor het medicijn... en wat de gezondheidszorg eigenlijk wil betalen... Eh, dat dat, dat, dat het een logische uitkomst is. Ik ben het helemaal eens met wat de moeder van Thijs zegt... dat wij zo snel mogelijk kinderen willen gaan behandelen met het middel... en dat iedereen er al heel lang op wacht. Ik ben aan de andere kant ook niet heel erg pessimistisch. Uh, omdat uh, juist uit de brief uh, blijkt dat iedereen overtuigd is... van het feit dat het middel snel ter beschikking moet worden gesteld. He, dus, ja. dus die stap hebben we al genomen. En, uh, en ik denk ook dat, dat, uh, ja, dat we dat ook moeten blijven benadrukken. Er is nog een hoop werk te doen. Maar aan de andere kant, die eerste hele belangrijke stap... die is vandaag wel genomen. Ja, goed. Maar we wachten op een betere prijsafspraak, daar bent u het mee eens. Er zijn nu twee groepen van 30%. kinderen... Nou, nee, dat, dat, nee, dat, nee, dat zei ik niet. Ik, denk, ik zeg dat het onverkomelijk is. Maar wij gaan natuurlijk niet... over. De wij willen heel graag onderhandelen, of wij willen heel graag behandelen. Maar de onderhandelingen, ja, die, die worden natuurlijk uiteindelijk door anderen gevoerd. Ja. En er zijn nu twee groepen van 30 kinderen die door speciale afspraken het middel nu wel krijgen. Wat betekent dit advies voor die kinderen? Nou, het betekent niet zo heel erg veel, want daar is eigenlijk een, een regeling voor de vergoeding vergoedingen voor getroffen. Dus we behandelen op dit moment zo'n 25 kinderen inmiddels met, uh, met SMA in, in het, in het UMC Utrecht. En voor die kinderen betekent deze beslissing verder niks. Die zitten in het behandelingsprogramma dat losstaat... van de vergoedingsregeling. En dat blijft, dat, blijft zo. dat blijft zo. En hoe kijkt u aan tegen advies om patiënten boven de 12... Ook, eh, niet, ja, ook niet te geven als de prijs omlaag gaat? Omdat niet bewezen is dat het werkzaam is bij die groep? Nou, Volgens mij staat dat niet in, het, in, het, in, de, in de brief zoals u, zoals u daar nu naar verwijst. Er staat eigenlijk in dat de effectiviteit bewezen is... onder de leeftijd van 12 jaar. Ja. Maar wat er ook in staat, is dat vooral de farmaceutische... ...wordt opgeroepen om het middel ook in bredere zin te onderzoeken op effectiviteit. En ik denk eerlijk gezegd dat de kans dat er nog eens een keer een officieel onderzoek gaat komen... ...zoals dat ook onder de leeftijd van 12 jaar is gebeurd, dat die klein is. Ook omdat de uh, Food and Drug Administration en de European Medicines Agency... Ja, de, de, eigenlijk ...de organisaties die gaan over toelating van geneesmiddelen op de Europese... En de, en de Amerikaanse markt eigenlijk al hebben gezegd... nou, dit middel dat, dat kan ter beschikking worden gesteld. Maar ik denk wel dat we door het behandelen van patiënten... die buiten die groep vallen, die mm -hmm. onderzoek is onderzocht... dus onder de leeftijd van 13 jaar... een indruk kunnen gaan krijgen van de, van de effectiviteit. En dat is waarschijnlijk de enige manier waarop we dat kunnen gaan doen. Dus behandelen en tegelijkertijd heel goed monitoren hoe groot het effect is. Goed, dank u wel. Meneer Van der Pol. De komende tijd gaan we nog heel wat keren... een vergelijkbare discussie beleven over nieuwe dure medicijnen... als we nu hebben gehad over spinrasa. In de studio is redacteur gezondheidszorg Rinken van den Brink. Komen er dan meer van dit soort middelen aan? Ja, heel veel. Dat Zorginstituut houdt bij wat er aankomt aan nieuwe geneesmiddelen. En dat is een lijst van 235 op het moment... waarvan er 33 in die categorie heel duur vallen. 33? 33. En dat zijn overwegend middelen tegen kanker tegen ernstige stofwisselingsziekten en tegen spierziekten. En daar zijn prijzen die variëren tussen de pakweg 80.000 euro... per patiënt per jaar en soms 1,8 miljoen... Uh, afhankelijk van het gewicht is dat, per patiënt per jaar. 1,8 miljoen. En dat zijn dan eigenlijk... Uh, prijzen waar het Zorginstituut niet mee rengt... zijn gewoon de vraagprijzen van de medicijnen. Het Zorginstituut kijkt hoeveel een extra gewonnen levensjaar in goede gezondheid kost. En het is niet zo dat als je een, laten we zeggen, een kankermiddel een jaar aan een patiënt geeft, mm -hmm. dat dit dan ook een extra jaar krijgt. Soms is het maar goed voor drie maanden extra. Dus zijn die kosten van zo'n extra jaar nog veel hoger. Ja, het klinkt wrang, maar zo, zulke berekeningen moeten er gewoon gemaakt worden. Hoeveel is een mensenleven waard per jaar? En, en hoe komt het dat die geneesmiddelen zo duur zijn? Um, er zijn er zijn een aantal factoren. Kijk, voor dit soort geneesmiddelen is het onderzoek niet zo eenvoudig. Dat kost veel geld, maar de fabrikanten laten ons nooit weten... hoeveel geld die geven. Over Spinrazen werd het nu door het zorginstituut ook gezegd... ze laten niet zien waarom die prijs zo hoog is. Maar het is duur om geneesmiddelen te maken. En Verder, zeker voor zo'n uniek middel waarvoor geen alternatief is... kunnen ze eigenlijk vragen uh, wat ze willen. En hoe doen ze dat? Ze, ze, ze gaan berekenen wat ze denken dat uh, wij, de markt, de maatschappij... bereid is om te betalen en daarin... In hun berekeningen nemen ze mee alle kosten die eventueel uitgespaard gaan worden. Mm -hmm. Maar dan weer niet de kosten die er ook altijd bij horen. Want Spinraza kost dus een kwart miljoen. Maar die kinderen kosten aan zorg veel meer. Omdat er nog andere soorten zorg wordt verleend. En nou ja, zo maken ze sommen en komen ze met hoge bedragen. en proberen ze dat er gewoon voor te krijgen. Ja, en de meeste duurzame geneesmiddelen worden door ziekenhuizen gegeven. Want wat voor, invloed heeft dat op, wat voor invloed heeft dat op de uitgaven van de ziekenhuizen? Nee, de laatste paar jaar, een jaar of vier, vijf... is dat de uitgaven voor dure geneesmiddelen in ziekenhuizen... jaarlijks met 10% gestegen. Met uh, anderhalf tot 200 miljoen euro... 150 tot 200 miljoen euro per jaar. Ja. Terwijl de omzetten van die ziekenhuizen jaarlijks nog een procent mag stijgen, mm. anderhalf procent de laatste jaar. Dus dat, dat gaat fout lopen. Ja. Dus ziekenhuizen die komen steeds meer met zorgen uit van... ja, het wordt kiezen tussen een niertransplantatie of een, een, een harttransplantatie... en een patiënt aannemen die we zo'n duur medicijn uh, moeten geven. En je ziet dus dat sommige ziekenhuizen medicijnen wel geven en andere niet... Ja, wat voor en de patiënten doorsturen. Dat er eigenlijk ongelijke zorg voor patiënten... die in principe op dezelfde manier verzekerd ontstaat. Dat je in, in Arnhem iets wel krijgt en in Eindhoven iets niet. En dat zijn willekeurige voorbeelden. Laat ik dat er even bij zeggen ja. voordat we ja. opgebeld worden. <laughs> ja, dus dat, uh, dat klinkt niet best. Dank je wel. Er komt aan het Weesbeplein in Amsterdam... een monument ter herinnering aan de holocaust. Het monument wordt nu gemaakt. En architect Daniel Liebeskind kwam vandaag kijken naar de plek... waar het prototype is opgesteld. Op een werf, niet ver van de Lekdijk, achter witte schermen... staat het prototype van het monument. En als je dan dichterbij komt, kun je de namen lezen... op de bakstenen waaruit het is opgetrokken. Confronterend, Paul Oppenheimer, tien jaar. Henny Noach, twee jaar. Jacob Andriessen. Twee maanden. Some names we in the middle? This one is in the middle. Very difficult. Very difficult? Yeah. We're doing all best Because brick is not perfect. 100% perfect. liebeskind, de architect stelt kritische vragen. Hij wil bijvoorbeeld weten of als er veel regen op de muur staat, die dan groen gaat uitslaan. En ook of de namen. Van uh, alle slachtoffers, of die ook echt wel allemaal in het midden van de steen terechtkomen bij het graveren. Maar ja, ik denk. Wat is het? Like, uh... Jacques Grieshaven, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, praat ook met de architect. Hij is echt onder de indruk nu hij toch werkelijk op waardig rood dit prototype ziet. Wat hij eerst alleen nog maar in een schaalmodel heeft gezien. Ik ben er emotioneel van, gewoon prachtig. Het stuk komt een eind aan een weg, 12 jaar zijn we ermee bezig. En dan zie je dus eigenlijk zoals het gaat worden. dat nou, is werkelijk prachtig. Bakstenen met de namen erop. Deze namen zijn trouwens fictief geloof ja, ik. Ja, zijn, zijn fictieve namen. Om te testen. Erop. Ja, om te testen. Nou, die staan er prachtig in. Ze zijn allemaal goed leesbaar. Hoeveel bakstenen heb je dan nodig voor alle namen? Heel veel. Uh, 102.000. Die moeten één voor één gegraveerd worden. Dat worden allemaal uh, uh, ingelezen de namen. Dat duurt een paar maanden, een maand of vier, vier en een half. En dan gaan we eerder mee beginnen. Op de stenen muur staat een soort... Ja, het lijkt op een spiegel in een scherpe punt. Ja. Want de, de muren komen ook in een bepaalde uh, vorm te staan. Hè? Die vormen eigenlijk een woord. Ja, die, die vormen een woord. De, het woord is le uh, zeggen, de immemoriam. Laten we niet vergeten. En de stalen letters, die staan daar ook boven. Maar je ziet tussen de letters, tussen de muur en de stalen letters... zit een ruimte om te laten zien. Dit is het verleden tijd en de letters zijn de toekomstige tijd. En je kunt dat lezen als je er van bovenaf op kijkt, hè? Dan kun je het lezen, dan zou je dat kunnen lezen, ja. In het Hebreeuws. In het Hebraeus. En dan die letters, je ziet het, die zijn prachtig en die lopen dan hoger op en die weerspiegelen dus de omgeving, de tegenwoordige tijd. Het lijkt ook een beetje op een doolhof als je er tussen doorloopt straks. Tenminste, als je er zo vanaf de grond tegenaan kijkt. Ja, maar als je er dus doorloopt, dan, dan zie je pas... heb je pas de betekenis, en dat moet ook zo... dat je er doorheen loopt en er komt geen einde aan. En dat geeft aan wat wij steeds zeggen... laat zien waar discriminatie, antisemitisme, et cetera, toe kan leiden. Eind 2018 gaat dat gehaald worden? Ik hoop het. Ik hoop uh, vandaag verloopt de, de bezwarentermijn af. Drie bezwaren waren er geloof ik binnen, hè? tot vanmiddag. Geen idee. Geen idee. Ja, drie, nou. Ja, maar hangt er vanaf wat voor bezwaren het zijn. Dus dat is uh, uh, een van de bezwaren, wist ik wel, die zou zeker komen. Dat was bezwaar tegen het kappen van bomen. Uh, maar goed, men heeft daar niet verder gekeken. Want uh, er komt een hele bomenplan. Er worden nieuwe bomen ingeplant. Komt groen terug. Ja, en in de hele Straat komt er een, een dubbele... Eigenlijk de dubbele, tegemoet koning om nog meer bomen te plaatsen. En uh, over het monument, nou hier zie je dus, wat nog niemand heeft gezien... zo gaat het er dan uitzien. En ik denk dat dat een aanwinst is voor Amsterdam, maar voor heel Nederland. Dit is werkelijk prachtig. Het was een verslag van Mayno Remmers. En we gaan naar Wijnland zwaan Hoe is het op de weg Wijnland? Het is wat drukker dan gebruikelijk. Alleen rond Amsterdam valt het eigenlijk wel mee. Maar de meeste drukte zien we toch rond Utrecht... en in het zuiden van het land. Daar valt het lokaal ook best tegen. Vooral door ongelukken. Zoals op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Hagestein en Noordeloos 11 kilometer... met een uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De A58 van Tilburg naar Breda... is de file ook groeiende. Tussen Tilburg en Bavel nu 15 kilometer. Nieuws en Kool brengt je verder ook als je stilstaat. staat Friday night I'm going nowhere all the lights are changing green and red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 never Dat was David Gray met Babylon. Ajeto, dat zeggen ze altijd. En de echte liefhebber van de populaire serie Buurman Buurman... weet vast wat ik bedoel. Al meer dan 40 jaar wordt de animatieserie gemaakt... en er is nu ook een tentoonstelling over... in het Museum voor de 20 ste eeuw in Hoorn. Mark Robben Visser ging er naartoe... en van hem gaan we hopelijk nu horen wat Ajeto betekent. Ja, Ajeto. Zo heet de tentoonstelling. Maar we gaan nu nog niet bespreken wat het betekent. Want dat zeg je altijd pas aan het eind hè, van de aflevering. Toch, meneer Stuifbergen? Ja, dat klopt, helemaal. Dus we houden hem nog even onder de pet, de Ajeto. Eh, maar we gaan wel eh, de tentoonstelling in. De tentoonstelling over twee Tsjechische buurmannen. Die eigenlijk van origine ook helemaal niet praten. Dat klopt. Alleen in Nederland hebben ze stemmen. En dat is best wel heel bijzonder, ja. En eigenlijk hele goede stemmen. Ik denk dat het, uh, het versterkt. En dat daardoor een nog breder publiek uh, fan is van buurman en buurman. Hopla. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, heb eens. Deksel erop, thermometer erin. hem er bijna hoor. Dat gaat nog niet goed. Het zijn wie zijn het? Siem van Leeuwen en de bekende Kees Prins. Die verzorgen al veertig 40 jaar de stemmen. Vind ik best wel knap. Hij zit hier. Hij zit in de slang. Ik zie hem. Hij zit in de slang. Eerder had het museum van de 20e eeuw een tentoonstelling over Star Wars. Nu dus buurman en buurman. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou, het zijn allebei fenomenen en voor een groot deel omdat ze allebei uh, ruim 40 jaar bestaan, uh, ook een groot deel in de 20ste eeuw. We zijn het museum van de 20ste eeuw en wij hebben altijd gezegd al vanaf de start van ook de populaire cultuur uit de 20ste eeuw uh, ja, die willen wij tonen daar, daar willen we een beeld van geven. Wij, uh, wij spreken met uh, zo'n tentoonstelling uh, brede doelgroep aan en je kunt weer laagdrempelig zijn, dat willen we ook af en toe als museum. Dus als hier gezinnen met kinderen komen en ze vermaken zich uren, zijn wij blij. De tentoonstelling is voor kinderen vanaf vier jaar. Maar natuurlijk ook voor volwassenen. Wie geniet er nou het meeste van? De kinderen of de volwassenen, meneer? Nou, ik denk dat we allebei... Uh, nou ja, als je van klussen houdt, dan hou je van buurman naar buurman. Dan komt het eigenlijk neer. Zou dat het zijn? Dat, dat speelt <laughs> zeker mee. <laughs> ja. Dit is niet de beste buurt. Oh, moet je nou zien. Oh, Staan we oh, tot onze inkels in de aardbeien. Het gaat wel over mannen, hè, mevrouw? Mm. Het zijn mannen, hè? Ja. ja, het zijn twee mannen. Doe het do it, do it yourself mannen. Ja, ja, het zijn echt. Uh, ja, wat dat betreft niet echte mannen, hè? Want ze maken er een zootje van, hè? Is dat in het echt niet zo? Nou, nou we, ja. Ik oh, weet niet wat uw man, hoe uw oh, manbeeld is. Ik heb dit opgenomen, allemaal. Goh, dat gaat niet helemaal lekker. Nee, dat gaat hier helemaal goed. Nee. Hé, hey, lijmen de deksel nog op. Kijk. Hup. Ow. Er is een soort van stramien, zou je kunnen zeggen. Er gaat iets mis. En dat proberen ze op te lossen. Alleen via een aantal omwegen en dan de lastigste omwegen kiezen ze altijd. Dat hoge slapstickgehalte, dat is de kracht, denk ik, van, uh, van buurman en buurman. Ik zie hier uh, eigenlijk en Hardy in, uh, andere slapstickfiguren... Uh, en dat, dat maakt het zo geniaal. Alleen, het onderscheid met alle andere duo's is... ze zijn eigenlijk uh, identiek, gelijkwaardig. Nog veel te doen, in buur? Ja, zeker. Nog heel veel te doen. Pool krijg je de Wat? Moet je kijken, ik heb iets bedacht. Kopie, kopie. Oh, natuurlijk! 1976, toen die serie dus in Tsjechoslowakije, zoals het toen nog heette, begon... was het natuurlijk wel een heel andere tijd. Ja, het was nog echt een Oostblokland, echt nog communistisch regime. En daar moesten ze wel rekening mee houden... want anders kwam het gewoon niet door de censuur van de staatstelevisie. En eh, daar hebben ze ook wel rekening mee gehouden. Eh, maar wat je ook eh, kunt zien is het knutselen... wat boerman en buurman dus ja, heel erg doen... Dat, dat heeft te maken met een noodgedwongen knutselkunst uh, in die, die landen en in die tijd. Er waren heel veel onderdelen waren niet zomaar uh, uh, voorradig... dus moesten ze alternatieve onderdelen zoeken. Als de auto stuk was, moesten ze zelf uh, de motor repareren. Als er uh, een uh, radiostuk was gegaan, moesten ze die ook zelf maar repareren. Want uh, of het geld was er niet, of het was niet in de winkel. Dus de thematiek stond eigenlijk dichter bij de makers toen... dan wij nu zouden denken? Ja, ik denk, uh, nu denken wij dat wij in Nederland zoveel knutselen en doen het zelf. Maar in het oostblok moest dat noodgedwongen ook heel veel. Ja, man, kom Hou, oh. ja. oh, hou, oh, oh, hou, oh, oh. hou, wat doe je nou? De liefhebber ziet natuurlijk ook het ambacht van de animatiefilm. Ja. 11.500 beeldjes voor een filmpje van 8 minuten. Ja, ik moet er zelf niet aan denken dat je drie maanden bezig bent met een team van vijf mensen gemiddeld om een acht minuten durend filmpje te maken... en inderdaad uh, meer dan 10.000 uh, beeldjes uh, te moeten registreren. En dus ook 10.000 maal een armpje, een hoofdje, uh, een beentje... te moeten verzetten, een centimeter. Uh, we, het kan hier op de tentoonstelling ook. En ik heb het eens geprobeerd en dat valt mij part tegen. Want voordat je dan een paar seconden film hebt... ben je gewoon <laughs> even verder. Het aardige is dat het nog steeds na al die jaren... nog steeds op dezelfde uh, wijze wordt gemaakt. Het is nog steeds handwerk. Uh, alleen uh, de afwerking met uh, kleur en geluid... dat gebeurt tegenwoordig op de computer. Uh, en ze krijgen daarvoor, voor die laatste fase... tegenwoordig zelfs wat hulp vanuit uh, China. Maar de opnames nog steeds met een, uh, een fototoestel. En duizenden beeldjes. Zo, voor ja. elkaar. Zeker voor elkaar. En wat zeggen we dan aan het eind? Aieto. Iedereen zegt aieto, maar het is eigenlijk Aieto. Aieto. Aieto. oké. Okay, okay. En wat betekent dat? We zijn klaar of zo? Wat was het dan? Vrij vertaald. Dat is het. Ja, maar met dat, zo is het weer gelukt. kun je het vertalen, ja. Of zo? Zo. <laughs> ah, je to ja. ah, dus. Buurman en buurman zijn te zien... in het Museum voor de 20e eeuw in Hoorn. En meteen na zes uur, lange onderhandeling. Na lange onderhandeling zijn CDU en SDP in Duitsland eruit. Er komt een nieuwe regering en daar zijn ze in Europa ook blij mee. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft geklonken. Vanaf vrijdag. Daar is het straks goed. goed. goed. En wat is die goed weg zeg. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. En daarna rijd gewoon drie rondjes zo al hard als ik kan. Leef het op NPO 1 televisie. En op NPO Radio 1. Ik was Radio Olympia. Ik Met elke dag van 11 tot 3. Radio Olympia. Daar komt hij. Het wordt een geweldige eindtijd voor Sven Kramer. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Vanaf vrijdag. Hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. <tied>